Toen Poetin president werd, verloor hij zijn macht en week hij uit naar Engeland... waar hij geregeld felle kritiek uitte op het Kremlin. In Rusland is Berezovski de afgelopen jaren meermaals bij verstek veroordeeld... voor zaken als fraude en witwassen. Vorig jaar was hij in het nieuws door een rechtszaak tegen een vroegere vriend... Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Boris Berezovski is 67 jaar geworden. Hoewel het extreem koud was vandaag, heeft de temperatuur geen nieuw dagrecord opgeleverd. In de beeld werd het 2,3 graden, maar op deze dag in 1916 was het 1,1 graad. Het is dus wel de koudste 23e maart in bijna 100 jaar.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 Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.259. Tussen Estland en Roemenië in drie voetballoze dagen. Maar we praten wel over voetbal vanavond. Over het Nederlands elftal natuurlijk. En over een boek voetbalgenen. Dat laatste tussen 9 en 10. En tussen 10 en 11 praten we over de successen van het Nederlands honkbalteam. Heel ver weg. Eerst in Azië en vervolgens in Noord-Amerika. We hebben het natuurlijk ook over schaatsende wereldkampioenschappen afstanden. En we hebben het volleybal. Landsteden tegen Liqueur is de derde wedstrijd van de playoffs. En er wordt ook gekorfbald vanavond. Drie ploegen voor de play-offs zijn al bekend. PKC, Fortuna en KZ. En er moet er nog eentje bij. Blauw-Wit of DVO. En Blauw-Wit moet vanavond uit tegen Fortuna. Frank Villa zit erbij. Ja, en dat is dus belangrijk voor de ploeg uit Amsterdam om deze wedstrijd te winnen. Om DVO en ook op het Vinkentouw nog een beetje top van zich af te houden. En die vierde plek in ieder geval te veroveren. En daarmee in de playoffs te komen. Die recht geven op een plekje in Ahoy. En dan kun je in die play-offs eruit uitvechten. Of dat de finale of de strijd om de derde en vierde plaats van Nederland wordt. Dat weet Fortuna al. Die vechten nog voor thuisvoordeel in die playoffs. Daarvoor moeten ze in ieder geval tweede worden. En daarvoor weer KZ achter zich houden. Kortom, er is nog wel wat om... voor te spelen hier in Delft. Het is zaterdagavond. We begonnen weliswaar een uurtje later, maar we zijn er wel gewoon tot 11 uur met sport en... muziek.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 Met Old Town. We gaan het eerst over schaatsen hebben. Jorrit Bersma heeft bij de wereldkampioenschap afstanden de 10 kilometer gewonnen. Bersma was in Sochi verrassend sneller dan de favoriet Sven Kramer. Ik wist dat ik vandaag een, uh, een goede kans maakte hier. En uh, ja, je zag wel, ja, Sven Kramer was wel, uh, was wel in vorm. En je weet niet wat hij gaat doen uh, hier natuurlijk. Want uh, ja, dit jaar nog niet, uh, geen 10 kilometer steen hem gereden, rechtstreeks. Dus uh, dat was wel een aanwachten en hij rijdt hier gewoon vandaag ook een hele beste. En uh, ja, Bob de Jong weet je het ook niet, dus maar uh, ja, ik pak hem hier wel. Kramer was dus een vraagteken voor jullie, hij reed voor jullie. Uh, veranderde dat vraagteken in een nog groter vraagteken of wist jij toen al iets meer over jouw kansen? Ja, je weet je niet. Uh, zoals gisteren zag je ook dat de omstandigheden gewoon uh, zwaarder zijn dan uh, normaal. zijn was in Heerenveen en uh, in, uh, in Astana waar we ook hebben gereden. Je ziet in elke race dat het gewoon pittig is en uh, de, de tijden liggen gewoon een stuk hoger dan normaal. Dus uh, je weet niet precies uh, wat die tijd betekent. Dus, uh, maar uh, ik had wel een beetje tijd in mijn gedachten en uh, ja, daar kon ik ook rijden. Dus uh, ja, mooi dat ik hem wel pak. Wat had je meegenomen uit die 5 kilometer van gisteren? Uh, dat ik hier gewoon uh, echt uh, mijn ontspanning moest pakken en gewoon, uh, gewoon lekker moest gaan rijden. Gisteren toch een beetje... Ja, een beetje naar me toe getrokken, iets gespannen gereden. En uh, ja, vandaag wou ik gewoon een echt ontspannen, goede rit draaien. En uh, ja, dat ging gewoon goed. Je reed met Bob de Jong, uiteindelijk natuurlijk ook tegen Bob de Jong. Er was nog even een kruising, hè? Wat, wat gebeurde daar precies? Ja, vrij in het begin inderdaad. Bob de Jong die reed een ja, best een goede opening en ik iets, iets langzamer. En uh, ja, gelijk, de eerste kruising uh, kwam dat een beetje in de knoop. Uh. Maar uh, ja, ik moest een beetje, een beetje aantrappen in die bocht. Maar het was op zich ook wel lekker. Uh, Even een van de flattere ronden is die eerste ronde. Dus, uh... Je was hem meteen kwijt? <laughs> ja, ja, precies. Na ja, een paar ronden bleef hij wel in de buurt. Maar uh, ja, toen ben ik gewoon gerijden en toen raak ik hem kwijt. Wat zegt jou deze wereldtitel met het oog op volgend jaar, de Olympische Spelen? Eh, uh, ja. Ja, ik, ik win hem hier wel, maar we zitten gewoon met Sven en uh, met Bob. We zitten gewoon heel dicht bij elkaar, dus uh, ik, ik moet gewoon weer hard aan het werk deze zomer om uh, ja, hier volgend jaar weer te, uh, uh, ja, te vlammen. Winnen, wou je zeggen? <laughs> zeker, te winnen, ja, zeker. Ja, en dat was Jorrit Bergsma. En uh, er is nog iemand natuurlijk die die doelstelling heeft, Olympisch goud in Sochi. Dat is Sven Kramer. Maar hij moest het vandaag dus afleggen tegen Bergsma. Steven Dadebeert met uh, Kramer na de prijsuitreiking.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 Ja, daar moet je er meer van, van rijden. En uh, ja, weet je, daar kan je heel lang en breed over lullen. Maar uh, ja, zo is het helemaal. En dat zei Sven Kramer. De Adler Arena in Sochi is inmiddels helemaal uitgestorven. Op een enkele Nederlander na. Sebastian Timmerman, goedenavond. Ja, Goedenavond Ronald. Ja, de Adler Arena was uh, vandaag behoorlijk leeg. Helaas tijdens de wedstrijden is nu een paar uur na de wedstrijden uh, helemaal leeg. Uh, met Erben Wennemars terugkijkend op de 10 kilometer. Goud, zilver en brons voor Nederland. Jorrit Beresma wint. Sven Kramer wordt uh, tweede en Bob de Jong eindigt op de derde plaats. Als jij nou koppenmaker was bij een krant. Wat zou jij dan uh, voor kop verzinnen uh, uh, voor de krant van aanstaande maandag? Nou, ik zal kijken van, Het is natuurlijk sowieso vanzelfsprekend dat er een Nederlander wint. Want 15 keer is het WK georganiseerd. Dus 15 keer heeft er een Nederlander gewonnen. Dus het, is, het gaat om de onderlinge strijd. Dus ik zou zeggen, uh, uh, Bergsma verslaat Kramer. Wat vind jij het grotere nieuws? Dat uh, Bergsma wint of dat Kramer verliest? Um, ik vind het het grootste nieuws dat Bergsma wint. Het is voor Bergsma de eerste wereldtitel. Voor de eerste keer dat hij dat, dat, dat bovenaan het podium staat. En dat is voor, uh, voor iedere schaatser is dat natuurlijk een heel, heel bijzonder, bijzonder mo moment. Dat Kramer verliest, ja, dat heeft natuurlijk dus ook, ook wel te maken met... dat hij in de eerste rit zat. Of hij zat in ieder geval voor die andere, andere rijders uit. Hij moest een tijd neerzetten. En hij zat er gewoon niet echt lekker in. Het was geen hele goede race. Het was ook niet echt een hele slechte race. En toen hij klaar was, zei hij eigenlijk ook direct al... Nou, weet je, ik kan nog eigenlijk wel harder. Hij uh, verliest het uiteindelijk met uh, zo'n twee seconden van, uh, van Jorrit Bergsma. Of Eigenlijk moeten we dat dus andersom zeggen. Hè? Jorrit Bergsma wint het met twee seconden van uh, Sven Kramer. Eerst nog even inderdaad de blik op de winnaar, want dat verdient hij. Jorrit Bergsma, marathonman, overgestapt naar de lange baan. Uh, uh, dat hebben er in het verleden velen gedaan, zeker uh, zeg maar de laatste tien jaar. Hij is eigenlijk de enige die ook echt nu een grote prijs pakt, hè? Ja inderdaad, veel dus hebben, hebben, hebben de overstap gemaakt. Maar toen, was er ook wel, ja, toen waren er weinig uh, 10 kilometer rijders. Nu is er ook, zijn er een aantal 10 kilometer rijders die ook echt heel erg goed zijn. Hè? Bob de Jong en Sven Kraam. En als je dan er komt en dan ook nog van dat soort mannen kunt winnen... Ja, daar ben je echt wel een, uh, ja, een hele grote. Wa waar, waarin is hij vooral zo groot? Wat, waarin, wat, wat is zijn grote klasse? Ik denk dat, dat uh, hij is eigenlijk vrij oud hè, want hij is. Want uh, uh, hij heeft nooit in een jong rij gezeten. Hij is nooit echt, echt goed geweest. Maar hij is opgepakt door Jilit door, uh, door Adema. En dan met die bandploeg met allemaal van die schaatsen die er allemaal enorm boven zich, zichzelf zelf uitstijgen. Ik denk dat daar meer het, het, het echte uh, ja, de klasse zit. Dat het echt zit in die, in die groep. Die groep die maakt, maakt elkaar zoveel sterker. Als je kijkt naar zijn techniek, de manier waarop hij schaatst... dan is het eigenlijk meer een lange baanjongen natuurlijk dan een marathonman. Ja, het is een flyer. Het is een jongen die uh, heel erg op ontspanning rijdt. Op het moment dat hij zijn afzet maakt, dan zwaait hij zijn achterbeen heel ver naar achteren. Het ziet er een beetje klungelig uit, een beetje slungelig uit. Maar daardoor heeft hij een hele mooie ontspanning... waardoor hij daarna weer zijn volgende afzet heel mooi in kan zetten. En als het naar rijden niet echt heel hard... je kunt er geen 35ers mee rijden... Maar je kunt wel eindeloos lang door rondjes 30 of rondjes 29 rijden. Nu heeft hij dit seizoen uh, uh, het lange baan nog weer gecombineerd met het marathonrijden. Hè? Want laten we niet vergeten, bijvoorbeeld bij het Nederlands kampioenschap op natuurreis... Uh, deed hij ook gewoon mee, verloor hij zijn titel. Hij heeft het Open NK gereden op de Wijzenzee. Vind jij dat uh, Bergsma uh, volgend seizoen, in het Olympisch seizoen, het marathonrijden moet laten voor wat het is? Nou, Dat moet hij zeker niet doen. Want uh, hij is namelijk goed geworden door het, het marathonschaatsen. Als je uh, uh, in het groot peloton honderd rondjes op snelheid kunt rijden, ja, daar is die jongen goed mee geworden. Dus dat moet hij niet, uh, niet, uh, niet, niet gaan veranderen. Nu. Ik denk dat, het echt, uh, dat je daar echt een fout mee maakt. Als je nu denkt van ik ben nu de beste in, in lange baan. Nu ga ik ook zo denken als lange Nee, Hij is goed geworden omdat hij um, als marathonschaatse in de lange baan gekomen is. En hij moet als marathonschaatser ook die lange baan blijven benaderen. Hij is nu de wereldkampioen, zijn eerste wereldtitel. Is hij daardoor nu ook meteen de favoriet voor het Olympisch goud hier over 11 maanden? Nou, wat ik al zei, uh, ik denk dat Sven Kramer, dat zei hij al meteen naast zijn rit... en toen had Jorrit Bergs nog helemaal niet gereden. Toen dacht hij wel van dat het al wel niet genoeg was. Hij had ook meteen ook heel veel excuses al waarom hij eigenlijk nog wel beter kon. Dus ik denk dat Kramer, toch nog, ondanks dat Jorrit Bergs maar hier wint... Dat, dat Kramer gewoon de grote favoriet is. Want ja, hij wil gewoon iets rechtzetten en hij zegt dat, dat hij nog veel harder kan... Uh, dus hij is een grote favoriet van volgend jaar. Hij heeft heel veel aandacht besteed. We, we stappen gelijk over van die nummer 1, Bergsma, naar de nummer 2, Sven Kramer. Hij heeft heel veel aandacht besteed aan de 5 kilometer. Uh, uh, dat moest ook noodgedwongen vanwege zijn, zijn rugblessure. Uh, um, hij heeft de Orang-toernooi gewonnen. Mede door een hele, hele sterke 5 kilometer. Daar haalde hij op uit. Heeft hij te weinig aandacht besteed aan de 10? Nee, helemaal niet. Maar hij heeft gewoon heel veel blessures gehad. En dan moet je op een gegeven moment om een goede 10 kilometer te rijden... heb je een bepaalde basis nodig, een bepaalde trainingsinhoud nodig. En de, aan die trainingsinhoud daar is hij gewoon dit jaar gewoon niet aan toegekomen. En dat, dat, dat wist je ook wel. Hij wist de 5 kilometer dat kan ik, maar de 10 kilometer kan ik nog niet. Maar als hij gewoon weer die trainingsarbeid kan verzetten zonder blessures... Ja, dan denk ik dat hij ook op die tien kilometer gewoon nog een hele grote stap kan maken. Dus dat wordt, wordt uh, eigenlijk de komende zomer wordt wat dat betreft... misschien wel van doorslaggevend belang voor, voor wel of geen Olympisch goud op de tien kilometer. Wat, wat kan Kramer? Komende zomer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nou, Kramer die, die, die moet alles voor doen om gewoon die 5-5 km te blijven winnen. En voor de rest moet hij gewoon nog meer inhoud krijgen. Dat hij, echt, uh, hij moet veel op de fiets zitten, veel skieren, veel uren maken. Zodat hij in ieder geval op, op die 5 en die 10 dat hij, dat hij die in ieder, geval, in ieder geval blijft winnen. Bob de Jong uh, zat er in de buurt, maar komt net te kort voor het zilver. Moet genoeg noemen, gene, nemen. Met de bronzen medaille. Erg zuur voor hem. Jillet Adema was woedend op hem. Kun je die woede voorstellen? Ik kan me die woede wel voorstellen. Ik vind het niet, niet echt... Het was heel raar. Want wij dachten, wat is er in vredesnaam aan de hand? Is er iemand gedisqualificeerd of is iets heel ergs gebeurd? Want hij was meteen al boos. Maar het zit echt in de aard van, van, van Jillet Adema. Die is zo emotioneel. En het bleek alleen maar dat hij in plaats van tweede derde was, was geworden. Terwijl... Uh... Ja, dat, dat, dat sloeg eigenlijk nergens op. Dat, dat, dat, dat moet je ook gewoon niet doen. Want je moet blij zijn omdat Jorre Bergs me gewonnen gewoon heeft. En later kun je er wel een keertje op terugkijken en denken: van nou, misschien had hij nog ergens iets, iets, iets kunnen winnen. Maar hij haalt wel gewoon een medaille. Zie jij bij Bob enige uh, slijtage? Ik zie geen enkele slijtage bij, bij, bij, bij, bij Bob, Bob de Jong. Dat is ook zo, dat is ook zo, ook zo mooi in de jongen. Hij rijdt al, al 15 jaar lang rijdt hij precies hetzelfde. En als je kijkt naar die tijden, uh, hij rijdt nu weer 13-0. En dat rijdt, hij, ja, dat, dat rijdt hij al jaren. Ongelooflijk, hè? Ja, dat... Volgend jaar gaat hij ook gewoon weer meedoen. Hij gaat volgend jaar gewoon weer meedoen. Ik denk, ik denk wel dat we, kijk, de, je, als je ouder wordt kun je niet meer echt extreem boven jezelf uitstijgen. Dus als zometeen de Kramers echt zometeen nog een grote stap gaan maken. Hè, en Jorre Berg is, is in verhouding met, met Bob de Jong nog jong. Die kan misschien ook nog een stap maken. Ik denk dat Bob daar niet meer in mee kan. Bob, is, Bob kan nog tussen de 12.55 en, en de 13.0 rijden hier in, uh, in, uh, in, in sortie, Maar als soms in Kramer met 12.45 gaat rijden of Jorre Bergs met 12.45, ja, dan denk ik dat, dat, dat Bob gaat afhaken. 10 kilometer is altijd een Nederlandse afstand. Uh, ook bij dit WK hebben we, we, om het zo maar even te noemen... Uh, de wereldkampioen uh, geleverd. Het is altijd gebeurd dat hij uit Nederland kwam. Maar het verschil erbij met de nummer 4... dat is de regerend Olympisch kampioen Seun Hoen Lee... is enorm groot. Meer dan 13,5 seconden. Hij is wel groot, maar toch ben ik, uh, was ik onder de indruk van zijn rit. Omdat hij... Aan het einde wel, wel weer snelle rondes reed. En ja, hij was ook blij. Hij was, voor hem is het echt een test-event. Voor hem is het een opstap na, na, na de Olympische Spelen. Dus, uh, dus ik denk dat hij nog wel veel harder kan. En dat zijn nou jongens die heel gevaarlijk zijn met die Olympische Spelen. Want op die Olympische Spelen zijn er altijd favorieten die raar, raar, raar, rare dingen, dingen doen. Maar kun je 13,5 seconden goed maken in één -in? seizoen? Dat kun je zeker. Kan hij goed maken. Maar dan, dan wint hij daar nog steeds geen, geen goud mee. Hij is, hij is denk, ik, denk, ik denk dat hij gewoon gevaarlijk is voor een medaille. Zie jij verder jongens in de buurt komen van de Nederlanders op de 10 kilometer? Poeh, dat is een moeilijke vraag. Uh, ja, ik heb het nog steeds het gevoel dat ook bijvoorbeeld een Bart Swings een gevaarlijke kan zijn op de, op, op, op de, op de 10 kilometer. Het zijn wel dat soort jongens, van die lichte jongens die, uh, die, uh, die, uh, die veel inhoud hebben. Die, uh, die kunnen misschien nog een klein be be beetje in de buurt komen. Maar ik denk niet dat ze het geweld van Kramer en Bergsma aankunnen. Bergsma, Kramer, Bob de Jong, dat was het podium vandaag van de 10 kilometer. De heren hebben morgen nog de 500 meter, net als de vrouwen trouwens. En de ploegenachtervolging, Erben bedankt. Ronald, strakjes praten wij verder hier in Sochi met Paulien van Deutenkom over het vrouwentoernooi. Het was zilveren zaterdag hè, bij de vrouwen met twee keer zilver voor iedereen Wust op zowel de 1000 als de 5 kilometer. En wij gaan verder hier met de livesporten uh, die nog bezig zijn. Volleybal bijvoorbeeld, Landsteden Liekeurgers. Beide ploeg hebben één wedstrijd gewonnen in de best of vijf. Uh, en allebei thuis. Is dat thuisvoordeel zo groot, Lars Geert? Nou, nu wel hoor. De eerste set bijvoorbeeld, die is net voorbij. En die is gewonnen door Landsteden met de cijfers 25-15 Ja. Dan moet je toch gaan denken dat een thuisvoordeel inderdaad meewerkt. Want Lee was nergens te vinden in de eerste set. Liet heel veel fouten zien. Liet onder meer zien dat ze moeite hebben met de servers van landsteden. Er kwam ontzettend veel druk vanaf de servicelijn. En daar konden ze moeilijk mee omgaan. De aanvalslijn van Landsteden, mag er zijn met Wouter Klapkijk bijvoorbeeld en Jorn Huiskamp. Allebei ervaren spelers. En hebben ze nog Jelle Hilarius. Nou, die speelt ook al een tijd in Zwolle. Maar Licurges moet daar iets tegenover kunnen zetten. Afgelopen woensdag wonnen ze de, de tweede wedstrijd met 3-1 in eigen huis. Hadden ze eigenlijk niet zo heel veel te maken met wat Landsteden inbracht. Maar vandaag, in deze volle Landsteden Sportcentrum in Zwolle, hebben ze er overduidelijk moeite. Coach Ronald Sootsma bleef zelfs eventjes de laatste tien. 12 punten gewoon aan de kant zitten, zag al dat het verloren was, wilde niet ingrijpen. Heeft zijn team ze juist weer opgeladen voor de tweede set. Want ik kan me toch niet voorstellen dat ze landsteden zo makkelijk naar hun eerste landstitel zullen laten gaan. 25-15 dus in de eerste set en de tweede set staat op het punt van beginnen. Eens kijken of er na dik 20 minuten spelen al uh, te, aan te geven is of het een echte korreval uitslag wordt bij Fortuna Blavit. Maak je geen zorgen. <laughs> Absoluut. Nog zeven minuten op de klok in de eerste helft. En het is 13-8. Stel 13-9. Want Marcel Sagar gooit er een strafworp in voor Fortuna. En Blauw-Wit staat dus voor en heeft dat te danken aan nogal zuiver verschiet in het begin van de wedstrijd. Met name Gerard van Dijk, de spits, zoals dat ook gewoon in het korfbal heet. Die speelde tegen de, de spits van uh, Fortuna, tegen Barry Schep. En hij kreeg alle mogelijke tijd en ruimte om aan te leggen van uh, Barry. En dat leverde vijf treffers op voor Gerard van Dijk. Tot nu toe de topscorer in de is uh, hij de spits van Blauw-Wit. En sindsdien is er gewisseld van de verdediger Thomas Rijgensberg... staat nu tegenover Gerald van Dijk. En uh, daarna heeft uh, de spits van Blauw-Wit dus geen doelpunt meer gemaakt. En... Desondanks, er zijn natuurlijk nog wel wat meer spelers van Blauw-Wit die doelpunten kunnen maken. Nu schiet er bijvoorbeeld één, Mark Broeren. Dat is de nummer twee op de topscorerslijst van de Korfbal League. Heeft er ook al drie in liggen. En bij Fortuna, bijvoorbeeld Barry Schep, pas één treffer. Het ontbreekt nogal aan scherpte. Je ziet het in de passen, je ziet het in de afronding. Je ziet het aan de slordige overtredingen die de thuisploeg uit Delft maakt. En de kopjes hangen en het publiek is nogal stil in verhouding met wat ze hier normaal aan geluid produceren. Het kan allemaal natuurlijk te maken hebben met het feit dat Fortuna al zeker weet... Dat ze in de play-offs zitten die ze naar uh, Ahoy gaat brengen. En in de play-offs ga je bepalen waar je dan uiteindelijk uitkomt. Nu scoort uh, Sofie Hansen en wordt het uh, 14-9 voor Blauw-Wit. En uh, die playoffs, de, daarin gaat natuurlijk uh, Fortuna wel weer voluit moeten gaan. Maar dit gaat me iets te gemakkelijker af. Rijgersberg nu met een kantje onder de korf. Heel erg ver over de korf heen geschoten. En je ziet het aan iedereen in het publiek, maar ook in het veld. Pari Schep en Thomas die kijken elkaar aan. Hoe... Kan het dat wij zo verschrikkelijk misschieten vandaag tegen dit blauw-wit dat echt nog ergens uh, voorspeelt? Die moeten namelijk nog maar zien dat ze de play-offs gaan uh, bereiken. Het rondspelen van de ploeg uit Amsterdam, bal uh, onder de korf proberen te krijgen en dan uiteindelijk uh, broeren die uh, probeert uh, de doorloopbal te nemen levert uiteindelijk een vrije worp op. Vijf minuten nog te gaan in de eerste helft tussen Fortuna en blauw-wit en de ploeg uit Amsterdam blauw-wit leidt met 14-9. En wij gaan terug naar het schaatsen in Sochi. Bij de vrouwen was daar een drukke dag voor Irene. Wust. Twee afstanden leverden twee zilveren medailles op. Ze werd tweede op de 1000 en op de 5 kilometer. En eerder veroverde voor de wust al twee keer goud. En daar kan morgen nog een keer metaal bij komen als de ploeg een achtervolging op het programma staat. Sebastian Timmermans praat na met de kerstverse huisanalist Paulien van Duren die eh, trouwens zelf ook een keer vijf afstanden reed op een WK. Ja, inderdaad, Ronald. Je bent goed op de hoogte. Uh, Pauline van Deuten ooit ook vijf afstanden gereden op de weken afstanden. Dat was in, in Salt Lake City, zes jaar geleden. Maar het ging je iets minder goed af dan, dan iedereen nu, nu, nu hè, tot nu toe. Ja, die rijdt hier fantastisch. Het is echt. Uh... Nou, zij deed een voorspelling en, uh, en zij ze maakt het waar, zeg maar. Of nog meer dan dat. Uh, ja, vandaag een goede dag. Duizend meter werd ze tweede. Um, ja, het was wel. Ze was niet helemaal tevreden. Ze had misschien iets meer ingezeten in die opening. Maar ja, ze wordt de tweede mee en ze is gewoon zo goed. En er was gewoon net ook één beter, die gewoon hier in Rusland, in eigen land, ja, een Russische, Fatkulina die hier eerste wordt. Dus dat is, uh, ja, dat was verrassend voor iedereen. Verrassende kampioenen. Zilveren zaterdag hebben we het vanmiddag dus maar genoemd, vanwege die twee zilveren medailles van uh, Irene Wüst, naar de twee gouden die ze al had op de drie kilometer en de 1500 meter. Uh, um, welk, die, die, die, die vijf kilometer, die zilveren medaille, laten we daar dan eerst even over spreken. Want... Dat was de afstand waar wuste eigenlijk toch altijd ja, een hekel niet... maar in ieder geval niet graag mee uh, bij omging, niet graag reed. Nu pakt ze zilver. Heeft wel dat enorm verrast? Nee, dat heeft me niet verrast. Als je kijkt hoe goed Irene nu is, hoe goed ze technisch rijdt... hoe ze haar krachten echt op het ijs kwijt kan... Ja, of het, of het uh, drie kilometer of vijf kilometer is... Ja, dan, dan maken die vijf ronden meer eigenlijk ook niet uit voor haar... want ze is gewoon zo goed. Um, wat me wel verrast is dat, dat ze wel tweede wordt. En, uh, uh, en ja, dat is gewoon een goede prestatie... En ja, we hadden eigenlijk allemaal een beetje ook wel verwacht. Sablikova die heeft geen rugklachten meer. Dus die, die pakt hem wel. Maar die laat ook weer zien dat ze er helemaal staat. En dan wordt iedereen, ja, het is ook eigenlijk voor volgend jaar. Want het was een probeersel. Van nou ja, kan ik die vijf kilometer erbij pakken? En als iedereen goed is, dan kan ze die er zeker bij pakken. Want ja, je hebt Sabukova. En wie heb je daarna? En ja, het zijn twee medailles. Twee medailles voor mogelijk voor volgend jaar, voor de Spelen. Um, dus het is een mooi uitprobeersel geweest. Want iedereen, ja, pakt hij de medaille weg. En ja. Het is heel de dag van iedereen. Ja. Uh, Sablikova klaagde na de drie kilometer nog wel een beetje over die rug. Toen zei ze dat ze daar nog niet helemaal van verlost was. Maar ja, je refereerde er net al een beetje aan. Dat was vandaag uh, eigenlijk absoluut niet te zien. Hè? Want die rijdt de snelste internationale seizoenstijd en had gewoon echt een, een puikenrit. Ja, die rijdt hier gewoon uh, hartstikke sterk. En uh, uh, zij is ze ook gewoon. Uh, ja, de vijf kilometer is gewoon haar afstand. En, Kijk, het is wel, als je een blessure hebt een tijdje, dan, dan is het ook wel heel vervelend. En je zag ook wel dat ze echt opgelucht was, dat ze hier eigenlijk met zo'n overmacht won. En als je dan hoort dat het nog niet helemaal over is, want een rugblessure, dat kan best wel eens lang meeslepen. Um, ja, Kijk kan... maar naar Beckett. Ja, ja, bijvoorbeeld. Dus het zijn, en het zijn eigenlijk ook twee dames die wel ja, kunnen heersen, of geheerst heersen en geheerst hebben op die vijf kilometer. Dus ja, het is, uh, als zij echt van haar klacht afkomt dan denk ik dat ze volgend jaar nog harder rijdt. Um, Wust dus ook tweede op, op de duizend meter, achter, uh, achter die Olga Vatkolina. Um, je zei het al net al heel even, dat zal toch de, de afstand zijn waar ze, waar ze van baalt hè, vandaag? Ja, ik denk, weet je, het is even, als je hem gereden hebt, dan natuurlijk zal ze even balen. Uh, ook omdat er net wat meer in zat, maar aan de andere kant, ze heeft zilver. En de duizend meter, het is sprinten. En sprinten is ook wel iets, het moet, het moet scherp zijn, het moet... moet en ze was misschien net iets, iets minder fel uh, in die eerste ronde en de opening. Ja, en dan heeft ze altijd wel de goede laatste slotronde. En dat is op dit ijs zeker een voordeel voor haar. Um, ja, dus misschien had er iets meer ingezeten, maar het was geen slechte race. Ze rijdt hier nog een hele sterke duizend meter. Dus ja, ik, ik denk niet dat ze er heel erg over in zit. Een zilver medaille is hartstikke mooi voor haar. Laten we eens luisteren wat ze er zelf van vond. Ze praat met collega Steven Dahlenboud. Heb jij het meest mogelijk uit je dag gehaald vandaag? Ik denk het wel. Ik denk dat twee keer zilver, dat dat absoluut hoogst haalbaar was vandaag. En ik denk dat dat een, een hele mooie zilveren dag was. Laten we eerst even met die duizend meter beginnen. Ja, je wordt dus verslagen door één iemand, maar stond zij op jouw lijstje, Vatcolina? Nee, uh, nee. van tevoren niet. Maar uh, goed, uh, ze reden de race van, uh, van uh, het jaar, zeg maar. En, uh, precies op het goede moment. En ze moet, ik moet zeggen, ze reden heel sterk. Ze had een hele sterke opening, een hele sterke eerste ronde. En... Ik had ook een hele goede opening. De eerste ronde was iets minder, maar ik had wel een hele sterke laatste ronde. Ja, daar kom je net te kort. Maar al met al denk ik dat ik daar heel erg tevreden mee mag zijn en dat het een hele goede race was. Hoe was jij deze dag ingegaan? Want ja goed, de 1503 zijn geweest. Uh, jouw nummers. Uh, deze deze afstanden zijn dat niet de 1000 en de 5 kilometer. Hoe ging je dan de dag in? Uh, nou ja, niet wil ik niet zeggen. Ik bedoel, ik ben uh, ook wel een keer wereldkampioen geworden op 1000 meter, maar... Nou uh... ja, goed, ik zat vooral van de vijf te denken. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, hoe ga je dan zo'n dag in? Je gaat, uh, je gaat vol zelfvertrouwen. je hebt twee goede dagen achter de rug en je, je hoopt op, uh, op een hele, hele goede. En ik, ja, dan, je voelt je goed, dus je gaat met uh, veel vertrouwen tegemoet. En uh, nou, ik denk dat ik heb bewezen dat het gewoon een hele goede dag was. Die vijf kilometer. Um, ja, Sablikova is normaal gesproken altijd beter. Nou was ze dit seizoen nou ja, niet zo goed als andere seizoenen. Verrassen zij jou hier dan toch? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ze heeft niet voor niets het WK al round laten schieten en ze heeft zich helemaal kunnen toeleggen en helemaal kunnen trainen op, uh, op dit WK afstand. En je ziet ook dat ze hier uh, de piek heeft gelegd en hier duidelijk uh, ja, de beste is. En uh, ik, ze vandaag was ze overtuigende 5 kilometer en uh, terecht terechte winnares. Je had je vooraf bij collega Jeroen Stekelenburg een, een, een, een prognose ingevuld. Daarin gaf je jezelf brons op de 5 kilometer. Hè? Ja. En zilver op de 1000 en die andere twee goud. Dus kun je zeggen, je ligt voor op schema? Ik lig voor op schema. En dan moet ik, de prognose was goud op de ploegen, dus we mogen iets doen. En ik denk dat dat een reële kans is en daar ga ik zeker alles aan doen. Ja, zegt iedereen wust over de ploegenachtervolging. Ja, als je zo kijkt hoe zij rijdt, dan moet zij de, de, de Nederlandse ploeg toch naar het, naar het goud morgen kunnen slepen. Dat, ja, als je naar Irene kijkt, dan zou dat zeker kunnen. Maar je hebt wel te maken met, met drie dames. Um, maar goed, het is een ploegenachtervolging. Ze, zullen, ze hebben veel samen getraind afgelopen jaar. Ze laten ook zien, hè, ze zijn ook ja, uh, de beste op dit moment. Um, en ze zullen een indeling maken waarbij er de, waarbij de optimaal uh, gebruik gemaakt wordt... van de krachten van Irene en de krachten van de andere meiden. Wat verder opvalt, hè, als je er zo hoort praten... en ziet hoe ze beweegt op het middenterrein, voor de race, na de race... Ja. Ze oogt helemaal niet moe. Ze oogt helemaal niet alsof dit het einde is van een heel lang seizoen. Ongelooflijk. Ja, het is wel als je wint en als je goed rijdt. dan komt het allemaal ook veel makkelijker. En dan word je wel moe, maar je wordt niet. Ja, hoe moet ik zeggen? Je wordt, je wordt moe en je wint. En je, je, je hebt een goede prestatie, ja, dan ben je gelijk vrolijk. Dus dat, dat, dat, dan zie je dat ook niet aan iemand echt, echt eraf, zeg maar. En daarnaast is het natuurlijk ook zo. Ze is ook. Uh, ...heeft een voorseizoen gehad waarin ze minder wedstrijden heeft gereden. Dus ze is ook gewoon echt frisser. Ze is frisser aan het eind van het seizoen. Je zou bijna denken, uh, iedereen, misschien is het verstandig om volgend seizoen... ...voor het OKT, voor eind december helemaal geen wedstrijden te rijden. En alleen maar te trainen, want blijkbaar uh, past dat prima bij haar. Nou ja, kijk, als ze dat volle programma wil doen... ...dan is het wel, uh, en daar zal ze zeker ook naar gaan kijken... ...dan is het gewoon wel zaak dat ze denk ik niet alles gaat rijden. Want dan... Uh, dan, dan ja, dan redt ze denk ik niet, uh, zou ze niet op het best zijn zeg maar uh, tijdens het spelen. Ja, want jij bent een goede vriendin van haar. Is zij iemand die, ook al zit ze nu in die geweldige flow van winnen... toch ook wel een moment bij zichzelf denkt van... ja, dit is allemaal mooi en aardig, maar hoe ga ik dit volgend jaar weer voor elkaar krijgen? Ja, nou goed, dat, dat, dat is natuurlijk inderdaad een, uh, zeker voor iemand als Irene... die ontzettend veel gepresteerd heeft en dit weekend ook weer heel goed presteert. Ja, dan leg je wel wat verwachtingen neer. Uh, nou, ze heeft een goed team om zich heen, ze, heeft, ze is ook zelf een hele verstandige sportvrouw geworden. Dus ik denk dat ze straks, daar ga je het seizoen evalueren, ga je vooruitkijken. En dan zal ze gewoon uh, keuzes gaan maken en gaan kijken van ja, hoe gaan we het aanpakken. We hebben het uh, over Irene, Irene en Irene. Want verder, de Nederlandse vrouwen is uh, maar zo zo. Hè. Het Nederlands vrouwenschaatsen is op dit moment, of tenminste is tijdens dit toernooi echt van Irene Wust afhankelijk. Ja, het is wel jammer. Het is, uh, want er zit zeker, als we kijken naar vorig weekend, dan uh, ja, hadden we toch wel iets meer medaille. Uh, Plaatsen. En ja, het komt er net niet allemaal uit bij iedereen. Dus dat is eigenlijk wel, uh, wel jammer. Um, We hebben dan wel, wel zilver gehad met Lotte van Beek op de 1500 meter. Maar als je vandaag kijkt, Linda de Vries, vierde op de vijf kilometer. Valkenburg, zesde. Duizend meter Leenstra, achtste van Riesse, elfde. Ja, dan is dat het allemaal net niet. Lijkt het wel alsof het seizoen voor die dames net twee weken te lang is. Ja, inderdaad. Het is net inderdaad dat het... Uh, ja, ze halen het net niet... Net niet het maximale eruit wat ze, wat ze kunnen, wat ze hebben laten zien. En dat is wel jammer, want op een weken afstand wil je gewoon ja, je beste wedstrijden rijden. En als, ze dat, als je dat niet doet, dat is, het, ja, dat is gewoon jammer. En omdat de potentie er wel is. Maar als je toch kijkt, uh, je zei het inderdaad al, Lotte van Beek. Want ik keek eigenlijk naar vandaag, maar als we inderdaad naar gisteren kijken. Ja, Lotte van Beek, dat is wel ontzettend. Die rijdt heel het seizoen al goed. En ze pakt hier ook het zilver. Dus dat is, uh, dat is heel sterk van haar. En ik denk dat we ook wel uh, van haar nog wel wat gaan horen. Ja, dat was op de 1500 meter gisteren inderdaad. Nog even terug, want er is nog één naam die ik eruit wil pakken. Laurine van Ries op de 1000 meter. Hoe kan het toch dat iemand vaak bij de NK's goed is, World Cup's goed is... en dan bij WK voor de tweede keer al dit seizoen. Het gebeurde ook al bij de WK Sprint. Dan, dan niet meedoet om de prijzen. Is dat een soort overfocus of, of wat, wat is dat? Ja, dat is altijd heel moeilijk, moeilijk te zeggen. Dat hangt natuurlijk ook wel van de persoon af, zeg maar... Um, dus dat moet je haar eigenlijk ook daarin vragen. Want ik vind dat heel moeilijk als je, als je echt zegt... Nou ja, ze heeft het, je moet echt ook bij haar kijken. Um, maar het is, wel, het is een feit dat ze vorige week goed was op de duizend en het nu niet laat zien. En dat is wel echt heel jammer, want ze heeft de potentie. Ze heeft nou ja, uh, de vorige Olympisch speler... Olympisch brons, ja. Heeft ze Olympisch brons gehaald. Dus het is voor haar wel... en, en dan moet je ook altijd kijken in een seizoen van... Nou ja, wat zijn de goede momenten, wat zijn de mindere momenten. En ik denk van... Uh, uh, kijk, het is, ik, ik denk dat ze hier goed van baalt, zeg maar... Maar je moet altijd ook weer de positieve kanten ervan uit halen. En bekijken ja, waarom ging het niet goed en wat kan, wat kan ik nog beter doen. Want dat ze hard kan schaatsen, dat heeft ze laten zien. Morgen de slotdag met uh, de 500 meters mannen, vrouwen en de ploegenachtervolging. Uh, uh, Mannenvrouwen 500 meter krijgt Van Riesen de kans om uh, uh, nou, nog een beetje revanche te halen. Is ook een afstand die 500 meter waar we Fat Colina wel weer zullen gaan zien. Hè? Nou, die zal, er, denk ik, wel, die zal wel vleugels gekregen hebben van, uh, en een boost gekregen hebben van, uh, van deze, ja, deze dag van haar, voor haar. En zeker hier in Sochië, in haar eigen, eigen, ja, eigen land, voor haar eigen publiek. Dus uh, ik ben benieuwd. Dat was toch de grote verrassing van het vrouwentoernooi misschien wel van vandaag. Hè? Als je ja. even over de Nederlandse uh, uh, invalshoek heen kijkt. Nou dat was zeker de grote verrassing. En ook gewoon de manier waarop. Ze opende zelf heel sterk. Dan had ze een tegenstander, die ja, zang die ontzettend sterk is in de eerste ronde. En daar maakte ze optimaal gebruik van. En dat deed ze omdat, doordat ze zelf ook snel opende. En dan kon ze erachter. ja, dan pakt ze zo'n snel eerste rondje. En vervolgens ja, maakt ze de duizend meter gewoon goed af. En de, daar wint ze mee. Thijsje Hoenema komt ook morgen in actie op de 500 meter. En Margot Boer is uh, de derde Nederlandse vrouw op die afstand met dus Van Riezen. En dan gaan we ook nog de ploegenachtervolging kijken. En dat, uh, dan zien we dus ook hoe uh, Vat Colina het weer gaat doen... morgen op die slotdag van de week afstanden, Ronald. Ja, bedankt, uh, Sebas. En nog een prettige avond. Uh, wij gaan verder met het volleybal. Landsteden tegen Liekeurgis. De eerste was uh, met een makkie voor Landsteden En de tweede, Lars? Nou, die Currigus is dus ook bakker, zullen we maar zeggen. Het is de tweede set inderdaad, zoals je zei. En het is 15-12 in het voordeel van de Groningers. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat hun aanval stukken beter is geworden. Al meerdere malen heb ik uh, uh, goede aanvallen gezien. Vooral via de buitenkanten. Ze probeerden het in de eerste set met Fabian Bosset. de middenman, om daar veel op te scoren. Die laten ze in de tweede set een beetje met rust. Want dat werd ervoor voorspelbaar. En nu kiezen ze voor de buitenkanten. En voor de man achter in het veld, Jaken weeks. Van Achter de 3-meterlijn. Prachtig punt nu. En hij zorgt voor 4 punten verschil in die tweede set. 16-12 in het voordeel van Lycurgus. Ja, Landsteden. Landsteden zetten uh, Lycurgus ontzettend goed onder druk in de eerste set. Veel prachtige services achter in het veld. Veel massa erachter. Veel druk erachter. Maar in de tweede set laten ze dat afweten. Ik zag net een aantal services van Roland Rademaker, de spelverdeler. Die kan dat heel goed. Kan hem uitstekend plaatsen. Maar zorgen voor een paar makkelijke balletjes op de Libero van Lycurgus. En dat zorgt dan weer voor eenvoudige scores aan de Groningse kant. 16-13 en Redbat daar is al door zijn twee time-outs heen in deze set. Dat zegt genoeg. Landsteden, daar gaat het niet goed mee. Hoe gaat het wel met uh, Blauw-Wit? Wel goed. 14-9 was de laatste stand, Frank. Ja, sindsdien heeft Blauw-Wit niet meer gescoord. Ze oh. Er zijn nog steeds 14. En, uh, ja, dat is kan dat bevorderen van zo lang? Ja, dat, dat kan inderdaad. Nou, dat heb je bij uh, bijvoorbeeld basketbal ook wel eens. Dat er minutenlang achter elkaar geen aanval raak gaat. Nou, dat hebben de Amsterdammers in de laatste fase van uh, die eerste helft. Dat waren nou, zeven minuten uh, volgens mij ongeveer. Zes minuten misschien. Geen doelpunt meer gemaakt. En uh, Fortuna deed dat wel. En het grootste gat in de eerste helft was uh, een punt of vijf. In het voordeel van Blauw-Wit. Dat is uh, nagenoeg helemaal dichtgeschoten door uh, Fortuna. Want er staat 14-13 voor uh, Blauw-Wit uit Amsterdam. En uh, dat heeft Fortuna sowieso de laatste weken wel vaker. Hoor. Tegen top 1 doelpunt verschil gewonnen. Tegen LDODK 1 doelpunt verschil gewonnen. De, uh, de ploeg uit Delft heeft nogal de neiging om de wedstrijden spannender te maken dan dat uh, nodig is. En nu hadden ze zelfs uh, nodig om even wakker te worden tegen uh, Blauw-Wit in eigen hal. Ze hebben de, het is een soort van vechtkorfbal, daar kun je, je niet zo gek veel bij voorstellen, kan ik me ze, nee. heb ik zo het, nee. het idee. Maar je, ze hebben zich echt letterlijk teruggevochten in, in de wedstrijd. Iedere keer ja, een beetje duwen en trekken bij alle duels onder de korf en van de korf af. En iedere keer als de scheidsrechter een beslissing nam, werd die aangevochten. In het voetbal is dat tegenwoordig not dan. maar in het korfbal mag dat tegenwoordig allemaal nog gewoon. De scheidsrechter blijft daar uitermate stoïs zijn zonder. Maar Fortuna heeft het wel goed gedaan, al dat duwen trekken, een beetje ruzie zoeken met de tegenstander. En uh, uiteindelijk gingen ze dus toch raakschieten en hebben ze de aansluiting gevonden met Blauw-Wit. Dat betekent dat we in ieder geval nog een aardige tweede helft tegemoet gaan. Ik roep dat nog maar even in herinnering. Blauw-Wit moet deze eigenlijk winnen om ervoor te zorgen... Dat de achtervolgers, DVO in eerste instantie, die hebben twee punten achterstand. En Top, die hebben drie punten achterstand op de vierde plek waar Blauw-Wit op dit moment staat. Die moeten ze achter zich houden. En om dat te doen zullen ze hier toch echt minimaal gelijk moeten spelen. En dan komt volgende week voor Blauw-Wit nog een belangrijke en pittige wedstrijd thuis tegen Top. Als laatste voor de reguliere competitie staat die op het programma. En dan mag Fortuna tegen DVO uitmaken of ze er zin in hebben om er nog echt een spannende strijd van te maken om die vierde plek. Uh, we gaan het zien zometeen in de tweede helft. Over vijf minuten gaat hij beginnen. Blauw-wit leidt in het begin van de tweede helft met 14-13 tegen terrovertunnen. Nou, dat hebben we over het net al zelf al. Wesley Sneijder is niet op, uh, op tijd hersteld van de liesblessure... die hij gisteren tegen Estland opliep. Hij doet dus niet mee dinsdagavond te, bij Oranje... in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië. Bas Tegeler was bij de training van de selectie in Katwijk. Uh, lekker voetbalweertje vanavond uh, vanmiddag, Bas? Lekker weertje, meneertje. Ja, het was uh, Siberische poolwind... <lacht> Ah. En, uh, het is dat ze me hebben losgebikt, anders had ik daar nu <laughs> nog gestaan. Nou nee, ja, het viel niet mee. Ja. Dat klinkt een beetje nee, kinderachtig. Nee, ik kan me er iets bij die voorstellen. die wind was het niet uh, plezierig. Nee. nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Hey, uh, Snijder uh, speelt dus niet dinsdag. Uh, blijft hij wel uh, bij de selectie als aanvoerder? Dat is de vraag. Uh, de KNVB heeft gezegd... als jij dat wil, uh, dan wees van harte welkom om dat te doen. Maar ik kan mij zo voorstellen dat zijn club Galatasaray misschien wel zegt... Goh, als je nou toch geblesseerd bent, kom dan maar terug naar Istanbul... Want dan uh, zorgen we er zo snel mogelijk voor dat je weer fit raakt. Dus de club moet dat wel goed vinden. Ja, ja. En het is geen grote blessure? Nee, nou ja, het is een verrekking in de lease, begreep ik. En uh, daar kun je toch wel even mee de pineut zijn. Maar het is niet iets wat weken hoeft te duren. Nee, zeker niet. Nee, de Grote vraag is natuurlijk dan, komt er een vervanger? Ja, dat is formeel nog niet uh, bevestigd. Maar dat lijkt mij zeer logisch. Zeker op die positie, omdat je daar niet heel dik in je mensen zit op het moment. En als er dan een vervanger komt, zou het best kunnen zijn dat degene die snijder moet gaan vervangen in de selectie op dit moment in het vliegtuig zit... terug met Jong Oranje vanuit Israël... en dat hij om een uur of tien landt op Schiphol... en dat hij Adam Maher heet. Dat zou ik tenminste heel logisch vinden. Ja, ja. En, maar je weet niet of er al contact geweest is... Nee, daar nou, zal ongetwijfeld contact mee geweest zijn. Maar met alle mensen die wij gesproken hebben... zo uh, langs dat trainingsveld, al klappertandend... die uh, wilden en konden daar nog niks concreets over zeggen. Ja. Uh, was jij de, je, je zegt al, je was er niet als enige, maar waren er spelers ook? <laughs> nee, gek. Nee. Ja, nee, die waren er ook. Iedereen is buiten geweest, behalve de basis van gisteren... Uh, plus van de vaart. Uh, dus de reserves en de drie keepers... Die zijn uh, op het veld gegaan. De rest blijft dan zoals dat tegenwoordig hip en happening is in de gym. Uh -huh. Dus wat doen die dan? Uh, fietsen, een beetje hardlopen op een band. Zwemmen kunnen ze zelfs in het hotel. Dat doen ze overigens best wel fanatiek, begrijp ik. Maar, uh, en de rest komt dan uh, het veld op. Ja, uh, en uh, uh, is het dan in trainingspak? Allemaal koud of... Uh... <laughs> ja, het is mooi. Er, zijn, er waren er twee van de mensen mouwen? op het veld stond: Korte broek. Ook Korte wel heldhaftig, ja. ja, ja. De heren Matthijssen en Filena... Uh, die kwamen in korte broek. De rest had zich toch wel redelijk ingepakt. En dat leek me eerlijk gezegd wel verstandiger. Dus je kan je afvragen of het nou stoer is in korte broek. of gewoon heel dom. <laughs> dat laat ik dan <laughs> maar in het midden. Maar het waren de twee. Ja, ja. Um, het is natuurlijk opmerkelijk dat uh, Oranje daar blijft. Uh, omdat ze twee thuiswedstrijden spelen. Uh, is er nog iets bekend wat ze de komende dagen gaan doen aan trainingen? Ja, ze, ze zijn natuurlijk niet tevreden over dat veld bij Quick Boys. Voor zo'n uitloopdingetje als vandaag is het blijkbaar goed genoeg. Ze waren ook niet heel tevreden over het veld bij ADO Den Haag... waar ze zeg maar de besloten training van afgelopen week hebben gedaan. Daar waren ze al naartoe uitgeweken omdat ze in de arena, tenminste van Gaal... het gevoel had dat alles werd doorgebriefd aan met name de Telegraaf. Uh, dus nou ja, nu gaan ze naar Alkmaar. En daar gaan ze morgen besloten trainen. En dan gaan ze maandag ook bij AZ... En dan mag de pers, en ik weet niet of dat ook voor publiek geld overigens, mogen wel komen kijken. Ja, ja. Dus de komende twee dagen is het Alkmaar geblazen. Ze hebben op een al met de bus uh, een testritje gemaakt om te kijken <laughs> hoe lang het nou precies duurde vanaf Noordwijk. Ja, dat hangt er vanaf hoe, hoe druk het is op de weg natuurlijk. Ja, maar ik zou me nog kunnen voorstellen dat als je zegt, dit is de bus met het Nederlands elftal, dat er wel een motoragent even voor wil rijden. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, veel plezier in de Alkmaar de komende dagen, ja, Bas. Ik hoop dat het da daar is veel beter weer natuurlijk. Hè? Ja, daar waait het nooit zo, dat is leuk. Nee, dat is... Uh, uh, dat is waar. Okay. Veel plezier. Uh, niet alleen de schaatsers zijn op dit moment in Sochi... ook Maurits Hendricks is daar, de technisch directeur van Sportkoepel NOC NSF. Samen met verslaggever Steven Dadebout... klom hij naar de start van de afdaling bij het skiën. Die ligt op ruim 2 kilometer hoogte... en dat is het hoogste punt van de Olympische Spelen volgend jaar. Voor de mensen die nog even twijfelden of het wel winterspelen worden hier...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 Wil je hem duidelijker hebben? Volgens mij is dat duidelijk genoeg. En dat zei Maurits Hendriks tegen onze verslaggever Steven Dadebout. Nu hoort het geluid uit Zwolle Landsteden tegen Liekurgus dat in de tweede set voorstond. Is dat ook in winst uitgemond, Lars Gins? Ja, dat hebben ze vol kunnen houden hoor. Het werd 25-18 uiteindelijk in de tweede set voor Liekurgus. Dat betekent stand gelijk 1-1 in sets. Eén set ging dus naar Landsteden en Liekurgus moest daar nog even... En de tweede set ging naar Liekulligers omdat Landsteden niet aan het opletten was. Dat verwijt ik vooral spelverdeler Roland Rademaker. Die heeft een aantal keren zijn aanvallers voor een groot blok neergezet. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Zeker niet tegen de lange mensen aan Groningse kant. En aan de andere kant heb je een spelverdeler die heet uh, met de prachtige naam Nick Petaschinski. Ik hoop die niet zo heel vaak meer uit te spreken. Petaschinski. Uh, die heeft uh, inmiddels door waar de blokkeerders van uh, Landsteden te vinden zijn. En dat is in ieder geval, uh, zijn er in ieder geval nooit meer dan één. Uh, uh, op de een of andere manier heeft Landsteden uh, de blokkering niet goed op orde. En dat zorgt er natuurlijk voor. Zeker als je slagkracht in huis hebt, zoals de Braziliaan Felicissimo dan uh, dat je punt naar punt blijft scoren. En dat is wat er in de tweede set gebeurde. In de derde set lijken beide teams... die is inmiddels alweer een tijdje onderweg... Lijken beide teams het goed op orde te hebben, zowel aanvallend als verdedigend. Punten worden moeilijk gemaakt van beide kanten. De stand, daarom gelijk, 9-9. 13-14 was de laatste stand die we hoorden van Fortuna Blauw-Wit. En Fortuna was toen aan een inhaalrace bezig. Althans, dat deden ze voor de rust. Frank Vliet. Ja, na de rust ging dat vrolijk verder. 20 minuten nog te spelen in uh, deze wedstrijd. En uh, de aansluitingstreffer werd gemaakt door Barry Schep, de aanvoerder. Ook aanvoerder van het Nederlands team. Hij is 33 jaar en kondigde afgelopen week zijn afscheid aan. Hij gaat afscheid nemen in Ahoy. Hoopt dat natuurlijk te doen met een finaleplaats om te beginnen. En daarna nog met een titel. En uh, in de zomer gaat hij in de, met de wereldspelen nog meedoen met het Nederlands team. Ook als aanvoerder. En daarna stopt hij helemaal met topkorfbal. Hij is dus bezig met zijn afscheidstournee. Hij maakte de gelijkmaker... 14-14 meteen naar rust. Calista de Graaf 15-14 voor Fortuna. Daar kort achteraan. en Fortuna leek even erop en erover te gaan. Maar inmiddels is Blauw-Wit weer wakker geworden. 18-15 was het voor Fortuna. Inmiddels is het 18-17. Blauw-Wit is weer teruggekomen in de wedstrijd. En zitten we in een fase waarin de ploeg uit Delft... even het gaatje in de korf niet meer kan vinden van grote afstand. Daar komen de meeste, weg, de meeste treffers vandaan. Blauw-Wit nu in de aanval. Mirjam Malta die voor de tegenstander kruipt... En daarmee een, een vrije bal verdient. En dus Fortuna kan gaan uitverdedigen. Blauw-Wit uh, blijft maar zich afvragen of de scheidsrechter dat allemaal cor correct gezien heeft. En intussen is uh, Fortuna uh, in eigen hal aan het uh, rondspelen om de volgende aanval op te bouwen. Dat doen ze met... Uh... Barry Schep voor de korf en uh, Thomas Reigersberg als van ouds als rebounder eronder. Nu even als aangever. Barry Schep is daar achter gekropen om te gaan uh, rebounden. Reigersberg kruipt daar hierbij. Reigersberg is de specialist. Pakt dan ook de rebound op het schot van uh, Cindy van Eijk en uh, Reigersberg trouwens in deze wedstrijd tik over de 300 uh, punten of uh, 300 uh, rebounds heen gegaan. In dit uh, duel gedurende de competitie. Met afstand de beste rebounder in uh, de Korfbal League is, uh, is hij. Dat mag ook wel met Barry Schepp als uh, veel schietende spits bij hem in de aanval. We hebben nog een dik kwartier te gaan bij uh, Fortuna tegen Blauwit. En Fortuna leidt. Het is nipt 18-17. In de Europese WK-kwalificatie groep E... heeft Zwitserland niet gewonnen van Cyprus. Het was en bleef 0-0. Zwitserland gaat nog wel aan de leiding in deze groep. Twee punten voorsprong op IJsland en Albanië. En de wedstrijd in groep F tussen Noord-Ierland en Rusland... is na gisteren vandaag opnieuw afgelast. Door hevige sneeuwval kon er niet worden gespeeld. Er is nog geen nieuwe datum voor het duel bekend. In de Afrikaanse kwalificatie is Vitesse-spits Wilfried Boni... belangrijk geweest voor Ivoorkust. Hij zette dus zijn ploeg naar rust op een 1-0... Het werd uiteindelijk 3-0. Tot zo. Na het NOS Journaal van 9 uur. 9 augustus 1945. De atoombom op Nagasaki. Ronald Scholten is een van de weinige Nederlanders die de enorme klap overleeft. Die flits.